Jelle Visser met het NOS Journaal. De politie heeft tientallen tips binnengekregen over de oplichters... die bij ouderen binnenkwamen om bloed te prikken. Met een smoes wisten ze toegang te krijgen... tot de bankrekeningen van hun slachtoffers. Op die manier zouden ze duizenden euro's hebben buitgemaakt. De bende zou hebben toegeslagen in onder andere Eindhoven, Utrecht, Delft en Goorle. Gisteravond werden in het televisieprogramma Opsporing verzocht... beelden vertoond. Het Amerikaanse huis van afgevaardigden heeft de massamoord... door Turken op Armeniërs in 1915 erkend als genocide. Bij de Democraten en de Republikeinen stemde het overgrote deel voor de resolutie. De stemming leidt vrijwel zeker tot nieuwe spanningen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken noemt het een beschamende beslissing. Hij zei dat Turkije zich er niets van aan zal trekken. In het congres is veel onvrede over de Turkse inval in Noord-Syrië... De parlementariërs roepen president Trump op tot sancties. Op Terschelling is van bijna 45 hectare duinen de begroeide bovenlaag afgehaald. Daardoor moet het zand weer makkelijker kunnen stuiven. Het gaat om de grootste ingreep ooit in de Terschellinger duinen, meldt Omroep Friesland. Staatsbosbeheer placht in het kader van de programmatische aanpak stikstof. Vanwege de stikstofuitstoot worden de duingebieden overwoekerd, bijvoorbeeld door helmgras.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 Het politiekorps krijgt ook een boete van zo'n 17 miljoen dollar. De jury wil met de hoge bedragen een signaal afgeven. En dan het weer. Het is droog. Vannacht kan lokaal een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt na 3 graden aan zee... tot rond het vriespunt in het binnenland. Morgen lost de mist snel. 37 procent van de OV-medewerkers wordt getreid door passagiers. Doe lief. Dank je wel. Namens het OV en Seren.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 Lijkt bij mij vandaan Ik heb je hart zo lang niet open meer zien staan Wil je weten hoe het danst zonder mij Misschien heb je meer balans zonder mij Als het niet zet ik een stapje opzij Als het beter, als het beter is Heeft het leven dan meer glans zonder mij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 En opknop heb ik in mijn hand mm -hmm. Ik leef vast wel hoe het danst dans. zonder jou Ook al Is mis ik de, de balans, balans. I've been hearing symphonies Then break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious When the sharpest words wanna cut me down I'm gonna send a flood, gonna drown a mound I am brave, I am bruised I am who I'm meant to be This is me I'm uh -oh. Ja. Nee. Kan ik niet Auf der Tomatische Headlande the Above. Without it, life is a wasted time.